Amerikaanse politici zijn sceptisch over de rol van Pakistan bij de zoektocht naar Bin Laden. Pakistan moet volgens hen bewijzen dat het echt niet wist waar de leider van Al-Qaeda zich schuilhield. De Zwitserse banken hebben de goede van ruim een half miljard euro bevroren... omdat ze in verband worden gebracht met Noord-Afrikaanse dictators. De Libische leider Gaddafi heeft 280 miljoen euro aan de goede in Zwitserland. De voormalige Egyptische president Mubarak komt op 319 miljoen.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 Bij de duimbrand in Schoerel heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Brandweermannen zijn vermoedelijk nog wel de hele dag bezig met nablussen. De twee mannen die zijn opgepakt omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij de duimbranden zijn weer vrij. En dan het weer. Het is eerst nog helder en koud met minima van 5 graden aan zee tot iets boven nul in het oosten. Overdag wordt het opnieuw zonnig. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal.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 Dinsdag 3 mei. Goedemorgen. Geronimo heette de actie dus tegen Bin Laden naar het Apache op hoofd. Dat steeds maar wist te vluchten, maar ook steeds weer werd opgespoord door het Amerikaanse leger. Ook Bin Laden wisten de Amerikanen na tien jaar toch te vinden. President Obama heeft daar een paar uur geleden nog wat meer over gezegd. Het laatste nieuws uit Washington krijgt u van onze correspondent Ron Link. We hebben het ook over de rol van Pakistan en de reacties daar. Correspondent Wilma van der Maaten is in Pakistan. Over de militaire operatie die leidde tot de dood van Bin Laden praten we met Michel de Weger van de Nederlandse. De Nederlandse en over de DNA-test die vaststelde dat het daadwerkelijk ging om de leider van Al-Qaeda, spreken we hoogleraar forensische biologie Ate Kloosterman. En wat de uitschakeling van Osama bin Laden betekent voor de verdere Amerikaanse strijd tegen het terrorisme, vragen we aan Cocolijn. Ondertussen brandt het nog steeds in de duinen bij Schorl... en zijn er nog geen brandstichters opgepakt. Mark Robin Visser is vanochtend in het geteisterde natuurgebied. En de Zweedse autobouwer Saap lijkt voorlopig weer even gered. Spijkertopman Victor Muller komt in het loop van de dag met mededelingen. Hij lijkt voldoende geld gevonden te hebben. We praten over Saap met autojournalist Wim Oudewenink. Hare Majesteits Haarlem is voor de kust van Libië... bij Misrata op zoek naar zeemijnen, op verzoek van de NAVO. We bellen na half negen met de commandant van de mijnenjager. En de voorlopige laatste Klassico is vanavond. Het zal heel lastig worden voor Real Madrid... om nog iets te winnen van Barcelona. Tom van het Teck heeft het er zo over. Koekjesbakker Verkade bestaat 125 jaar. De zon in het noodlijdende Spanje is voortaan ook al niet meer gratis. En 100... nee, niet 150.000. Valt mij 1500 knaagdieren. Die zoeken dringend een nieuw baasje. Iets voor jou? Hmm, nou, wie weet. Uh, straks meer erover. Het Radio 1-journal tot half tien. U wilt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u terecht. Onder andere op Twitter. Onze naam daar is. NOS Radio 1. Amerikaanse president Obama heeft samen met een deel van zijn kernkabinet live meegekeken... met de actie tegen Osama Bin Laden. Heeft een woordvoerder van de president bekendgemaakt. Als de operatie onderweg werd, then de the president uh, rejoined the group. En uh, we were able to monitor in a real-time basis uh, the uh, progress of the operation from its commencement to its time on target to the extraction remains and to then the egress off of the target. Uh, it was probably one of the most anxiety-filled periods of time, I think, in the lives of the people who were assembled here yesterday. Het oorlogskabinet kon de aanval van minuut tot minuut volgen via geluid en beeld. We were able to monitor the situation in real time, and were able to have uh, uh, regular updates and to uh, uh, ensure that we were had uh, real time visibility into the progress of the operation. Not going to go into details about what type of um, visuals we had or what type of fees that were there, but um, it was it gave us the ability to actually track it on a, on an ongoing basis. Er zijn ook foto's vrijgegeven van die bewuste bijeenkomst van Obama... en zijn kernkabinet in de Situation Room. Zo laat één foto het verschrikte gezicht van minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zien... als ze kijkt naar een scherm dat niet zichtbaar is op de foto. Op NOS.nl kunt u alle foto's bekijken trouwens. Die zijn gemaakt van het uh, zogenoemde oorlogskabinet van Obama. En inmiddels laait de discussie op of dat beeldmateriaal... wat het dus duidelijk is, niet moet worden getoond. Bijvoorbeeld het materiaal van het lichaam van Osama. Door de Amerikaanse overheid zou het dan moeten worden vrijgegeven. Invloedrijke senatoren eisen actie van de president. Steeds meer details over de actie worden vrijgegeven. De naam van de aanvalsactie van de Navy SEALs... maar zo zei het al even, was Geronimo. Deze CNN-verslaggever vertelt hoe dat in elkaar zit. Geronimo, enemy killed in action. Why that's significant is we're now learning that Geronimo is the code name uh, that the U.S. officials were privately using for either capturing or killing Osama bin Laden. That was not the code name for bin Laden himself, but the, the code for actually capturing or killing him. So what the president of the United States heard a situation where it was someone in Pakistan saying Geronimo E K I A, as in enemy killed in action. De vrouw die omkwam bij de militaire actie in Abbottabad in Pakistan... is volgens een woordvoerder waarschijnlijk een van de echtgenotes van Bin Laden. Ze zou zich hebben opgeworpen als menselijk schild. Ze fought back when there was a uh, the opportunity to get to Bin Laden. Uh, she was uh, positioned in a way that uh, indicated that she was being used as a shield, whether not Bin Laden or the son or whatever put her there or she put herself there. Uh, but uh, yes, uh, that's again my understanding that she met her demise. And my understanding is that she was uh, one of Bin Laden's was. Een van de andere vrouwen van Bin Laden die ook aanwezig was in de villa raakte licht gewond bij de actie. Oud-na voor Topman Jaap de Hoop Scheffer zegt dat de jacht op Bin Laden voor de Amerikanen heel belangrijk was. Het stond nummer 1 op de prioriteitenlijst zowel van president Bush als nu van president Obama. En in die zin was het een onderwerp natuurlijk zeer relevant voor NAVO. NAVO heeft 140.000 troepen in Afghanistan en Pakistan en de stabiliteit daar is zeer nauw met elkaar verbonden. Hoop Scheffer kreeg in zijn voormalige functie als secretaris-generaal van de NAVO veel vertrouwelijke informatie over de jacht op Bin Laden toegespeeld. Het eindigde altijd in redelijke frustratie en daarom is het succes voor Obama ook zo groot en is het zo'n bijzondere dag voor de Amerikanen en voor ons allemaal denk ik wel. Volgens de hoofdschrijver is het wel raar dat de Pakistanse regering altijd tegen hem heeft gezegd dat ze niet wisten waar Osama zat. Ik denk dat de Pakistanse regering wel wat heeft uit te leggen dat deze man daar lange tijd in dit grote huis heeft kunnen verblijven. Terwijl de Pakistanse regering eh, eh, zegt, eh, althans mij altijd, zei ja we weten niet waar hij is, we weten niet waar hij zit. Dat komt wel in een beetje een vreemd daglicht te staan. O, de vn Veiligheidsraad heeft verheugd gereageerd over de uitschakeling van de Al-Qaeda leider. De raad spreekt van een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen het terrorisme. Le Conseil se réjouit d'apprendre le 1 mai 2011 Koussama Ben Laden ne sera plus jamais capable de perpétrer d'attentats terroristes et réaffirme que le terrorisme ne peut pas et ne devrait pas être associé met een welke religie, nationaliteit, civilisatie of groep. En inmiddels heeft de, de Amerikaanse president er ook alweer iets over gezegd. Het laatste nieuws daarover vanuit Washington... krijgt u straks van onze correspondent Ron Link. Dan een nieuws uit eigen land. Na urenlang blussen kon gisteravond om 11 uur... het zijn brandmeester gegeven worden in het duingebied van Schorl en Bergen. Een lastige brand, zegt een woordvoerder van de brandweer. Nou, op dit moment hebben we de duinbrand bij Bergen onder controle. Zoals wij dat noemen brandmeester. Dat betekent dat de brand zich niet verder uitbreidt. Maar dat betekent niet dat die al geblust is. Daar zijn we nog zeker tot morgenavond mee bezig. Ja, En dus zal het inderdaad nog heel lang duren. Uh, nou, het gaat nu verder dat we uh, vannacht de uh, bluswerkzaamheden even op een laag pitje zetten. Omdat het donker is, dan kunnen de mensen niet goed zien. En dan wordt het gevaarlijk om in het veld bezig te zijn. En morgenochtend om 7 uur, dan schalen we weer op. En dan komt ook de landmacht weer met uh, blushelikopters. Nou, de brand is dus onder controle, zoals dat heet. Maar er zijn nog heel wat uh, brandweermensen nodig om te blussen. En die hebben ondersteuning in de vorm van 100 man personeel. En daarmee samen met uh, onze collega's uit uh, Noordoost-Gelderland en Utrecht... gaan we dan uh, verder met het afblussen van de brand zoals die er nu nog is. Ja, blijkbaar kan het niet anders. Er zijn gewoon heel veel mensen bij nodig. Ja, we zijn vannacht, uh, brengen we het wat terug naar ongeveer 90 mensen. Okay. En dan morgenochtend dan gaan we weer opschalen. Dan komen de heli's van de landmacht... En dan zijn we weer met ongeveer 250 mensen in totaal bezig met de brandbestrijding in het veld. Ja, dat kunnen ze dus niet alleen af in school en bergen. Korpsen uit het hele land staan de lokale brandweerteams bij. Nou, dat zijn uh, heel veel regio's. Uh, Zuidoost-Brabant, Midden-West-Brabant, de veiligheidsregio Utrecht... Uh, Limburg-Noord, Twente, uh, Noordoost-Gelderland, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland... Maar heb ik beetje. Nou, dat waren zo'n beetje inderdaad alle korpsen. De twee jongens die waren opgepakt op verdenking van brandstichting... zijn trouwens inmiddels weer vrijgelaten. Verslaggever Mark Robin Visser praat ons straks bij... over wat dit alles doet met de bewoners van Schoren, want hij is in het gebied. Sinds half twee vannacht kunnen de internetbankiers van de Rabobank... hun rekeningen weer online betalen. Vanaf acht uur gisterochtend had de bank last van een storing. Het duurt nog wel steeds lang op op de verschillende pagina's te komen. De site lag plat na een aanval van hackers op de servers van de Rabobank. Daarbij bestoken partijen een site met zoveel informatie... dat het netwerk vastloopt en de site niet meer te bereiken is. Het is al trouwens de tweede keer... dat het internetbetalingsverkeer van de Rabobank stil ligt. Waarom de bank doelwit is, dat is nog onduidelijk... Wil de Vries van de technologiewebsite Tweakers.net ziet twee mogelijkheden. Dit soort internetaanvallen was ooit het domein van de zogenoemde scriptkiddies... die even digitale spierballentaal lieten zien wat ze allemaal niet in huis hadden. Maar, en die kans is ook niet klein, tegenwoordig is er ook een opkomst van een soort chantagepraktijken... waarbij criminele benders gewoon zijn bedrijf chanteren en de aanval laten stoppen in ruil van geld. Rabobank gaat wel aangifte doen. Er is volgens de bank op geen enkele wijze sprake van inbreuk... op de bankaire systemen of op de klantgegevens. Op een camping in Hellevoetsluis zijn vannacht zes vakantiehuisjes afgebrand. De huisjes in de directe omgeving moesten worden ontruimd, vertelt de politie. De nou, werd tot ontruiming besloten omdat er uh, in de nabijgelegen huisjes brand woedde. En door de wind uh, je niet wist uh, hoe ver zich dat uit zou breiden. En veiligheidshalve zijn die mensen gewoon uit die huisjes uh, gehaald. De huisjes zijn nog zijn ineens z'n elders ondergebracht. Dat is pure een voorzorgsmaatregel geweest. Wel één persoon ligt gewond geraakt. Twintig mensen konden niet terug naar een vakantieverblijf... en ze worden op de camping opgevangen. Twintig bewoners van verschillende huisjes zijn opgevangen... In een, bij een receptie van een ander bungalowpark hier in de buurt. En die konden niet terug omdat er A, daar nog volop nabluswerkzaamheden plaatsvinden. Ja, sommige huisjes zijn ook gewoon licht beschadigd... en het is niet verstandig om daar vannacht in te verblijven. Dus daar staan we een andere opvang voor gezorgd. Over de oorzaak van de brand is nog niks duidelijk. Er gaan schatten verloren in Nederland als oorlogsmusea niet beter gaan samenwerken, dat schrijft het NIOT in een rapport. Het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie ontdekte dat er 67 oorlogsmusea in ons land maar zijn, maar velen kennen alleen de grote, professionele musea, zoals bijvoorbeeld het Anne Frankhuis of het Legermuseum in Delft, onderzoeker Kees Ribbens. Er zijn een tal van kleinere musea in Friesland, in Groningen, in Trent, in Limburg, die vaak weinig bekendheid genieten buiten hun eigen regio, waar in veel gevallen ook mooie spullen, ik zou zeggen echt interessant erfgoed van de oorlog te zien valt. Bezoekers weten vaak niet wat verschillende musea te bieden hebben. Ieder museum heeft een eigen specialiteit, zoals bijvoorbeeld de Hongerwinter van 1944 45 Dat levert volgens Ribbens interessante collecties op. Maar andere musea hebben misschien nog wel aanvullingen in depot liggen. Ondanks al die musea blijven delen, ondanks dat die musea toch wel blijven delen van onze geschiedenis, blijft het onderbelicht, zegt Ribbens. Ik denk met name aan het perspectief van de daders, de NSB'ers, de nationaal socialisten. Dat zit vaak wel in tentoonstellingen opgenomen, maar het komt niet vaak heel nadrukkelijk naar voren. Iets anders waar ik aan denk is bijvoorbeeld de aanwezigheid van Duitse bezetters in andere landen om ons heen. In België, in Frankrijk, in Denemarken. We weten dat dat het geval is, maar hoe de bezetting in België verliep... en hoe dat bijvoorbeeld afweek van wat we hier in Nederland zien, in musea kom je dat verhaal nauwelijks te weten. Ook de enorme impact van de Tweede Wereldoorlog op de hele wereld komt niet goed naar voren. De musea's laten eigenlijk vooral zien wat het voor Nederland heeft betekend. En dat is jammer, zegt Ribbens. We hebben het niet alleen over de bezetting, het is de Tweede Wereldoorlog. En juist dat internationale element dat uh, dus de hele wereld feitelijk uh, leed onder de aanwezigheid van Duitsers, in sommige gevallen van uh, Japanse bezetters... is iets dat je in musea toch nog te weinig meekrijgt. Het aantal musea met de Tweede Wereldoorlog als thema... is in Nederland verhoudingsgewijs groter dan de in ons omringende landen. We hechten al dus Ribbens veel waarde aan het herinneren van de oorlog. Begin van de beursdag gisteren leken de Amerikaanse beleggers positief gestemd te zijn. De analisten denken dat de dood van Osama een oorzaak was van de plotselinge koopgekte. In de loop van de dag bleek die trend niet door te zetten en eindigde de beurzen toch een beetje mineur. De Dow Jones-index bleef eh, staan. Ongeveer gelijk. Technologiefonds Nasdaq verloor 3 tiende. De enige index die wel steeg is de zogenoemde volatil volatiliteitsindex. Deze index is een indicator van de gemoedstoestand van de beleggers... en wordt ook wel de angstgraadmeter genoemd. Deze steeg. Begin van de handel. Ja, 5 Het is wel weer gehandeld. Inmiddels uh, in Japan. De nikkei Endenkst, daar gaat het wel goed. 1,6 in de plus. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl/slash radio 1. Daar staat zo dadelijk voor u een podcast klaar. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. Um, we kunnen allemaal genieten overmorgen van de diverse bevrijdingspopfestivals. Haarlem heeft de oudste, bestaat sinds 1980. Gisteren zijn de laatste namen bekendgemaakt. Kate Nash komt speciaal voor bevrijdingspop naar Haarlem. Uh, aan als afsluiter is DJ Joost van Bellen geboekt. Ook zijn Whalen, The Baseballs, Ben Lonkel Soul en Voice, The Voice-winnaar Ben Saunders van de partij. Wij kozen voor... U hoort er al spelen. Kate Nash. <middels>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 Two up. Hoor u van Kate Nash, zij is dus een van de artiesten op Bevrijdingspop in Haarlem. Het oudste uh, popfestival, Bevrijdingspopfestival. En daar worden donderdag zo'n 150.000 mensen verwacht. Tien minuten voor, half zeven is het. U hoort al wat op de achtergrond, dat is Mark Robin Visser. Die gaat vanochtend hoogst persoonlijk op onderzoek uit. Want het is nu wel uh, klaar hè, met die branden, daar bij Schorel en Bergen, Mark Robin. Nou, dat mogen we hopen, zeg. Dat het nou eens een keer klaar is. Ik liep hier net uh, langs de duinrand, langs een weggetje, Lara. En ik denk, wat, wat ligt daar nou? Wat ligt daar? Lagen acht militairen in slaapzakjes naast elkaar te slapen in de berm van de weg. Moet je nagaan. De voorzieningen zijn hier ook minimaal. Uh, ik ben even naar hun leidinggevende toegegaan. Hij heeft ze nu wat verder in het struikgewas gelegd, want het wordt licht. En ze mogen nog een uur doorslapen. En dan moeten ze straks weer met van die metalen harken... moeten ze weer gaan slaan hè, op, dat, uh, op die branden hier. Want het, uh, het is wel onder controle, maar het brandt nog steeds. Er moet nog wel wat aan gebeuren. Zie je dat ook, Robert? Robin, die of niet? doet zoiets. Nou nee, ik zie het niet, want het is, er is hier een noodverordening. En we moeten dus echt uh, buiten het uh, gevarengebied uh, blijven. Ik zie ook geen rook. Ik zie wel helikopters uh, al vliegen in de ochtendzon. Daar hangt trouwens nog niet zo'n waterding uh, onder. Het is gewoon een uh, observatiehelikopter, denk ik. En uh, aan de stand van de helikopter kan ik ook zien waar het uh, ongeveer is. Maar goed, ik mag daar dus om veiligheidsredenen nu uh, niet dichtbij komen. Uh, ik wil wel mijn steentje bijdragen aan het uh, bestrijden van de brand. Uh, dat begrijp ik, want het is hier een prachtig gebied... Uh, waar de afgelopen twee jaar tientallen branden zijn geweest. Dat is iets te veel om toeval te noemen. Er wordt dus ook ernstig rekening gehouden met... Uh, met brandstichting. En daar heb ik verstand van... want ik heb namelijk jarenlang naast een buurvrouw gewoond... die ook van brandstichting hield. Ze heeft op een oh, gegeven moment mijn huis in brand gestoken... Nee. omdat ik dood moest. Ja, en toen is er een rechtszaak geweest. Ze is daar ook voor veroordeeld. En in die rechtszaak bleek dat zij al drie keer eerder brand gesticht had. Ze is ook uh, psychiatrisch onderzocht. Het had iets te doen met haar uh, gemoedstoestand. Ja, dat laat ze raden. Uh, zij wilde andere mensen in haar ongeluk... Meenemen. En dat wilden ze dan via brand. Dat heeft me eigenlijk altijd gefascineerd hoe dat nou eigenlijk bij mensen in hun hoofd zit. Ze begrijpt dat ik toen iets te overstuur was om me daar verder in te verdiepen. Uh, heb later ook nog van een hele goede therapeut geleerd dat ik boos op haar moest worden. Maar dat lukte me niet. Ik had eigenlijk gewoon alleen maar vreselijke medelijden met dat mens. Maar nu ben ik wel boos hier in Schorrel. Wie doet dit? Kijk, komt er toch naar boven, hè? <laughs> uh, ik ga straks hier met een uh, echte deskundige, want die hebben we in Nederland. Het is een unieke discipline. Ga ik eens even praten over de psychiatrie achter dit soort mensen. Wat we eraan kunnen doen. We gaan naar de burgemeester. En misschien dat, ze samen, dat wij samen hier in Schorl verder kunnen komen. Nou, je hebt. Dat onze... is uh, wat mij betreft straks na half zeven, ja. je hebt een onze volle aandacht. Uh... Zojuist weet het te bereiken, Mark Robin. En volgens mij die van de luisteraars ook. We gaan straks Goed luisteren naar jou. Dankjewel. Ik heb iedereen wakker gemaakt. Begin mei 1886 begon Erikus Gerardus Verkade in Zaandam een bakkerij. Hij kon niet bevroeden dat zijn bedrijf het zo lang uit zou houden. Het oer-Hollandse merk staat nog altijd voor chocola, biscuitjes, beschuit en zoutjes. Roemrucht waren de meisjes van Verkade. De honderden werkneemsters die aan de lopende band de koekjes inpakten. Nou, die wilde Jeroen Schutijzer natuurlijk ook wel eens zien. De meisjes van Verkade. Verkade? Ja, die meisjes, dat is wel een apart hoofdstuk. De schietjes moesten worden ingepakt. En op die tijd waren er geen machines, dus moest het nog met de hand. En voor het inpakken van alle verkadeproducten waren 1600 meisjes. En die kwamen allemaal uit Amsterdam? Die kwamen voor 99% uit Amsterdam elke ochtend met de trein. Zonder gevoel, met veel gejoel, nam zijn hem te grazen... tussen de speculazen. Hier zit er een naast me, Guus de Jong, 75 jaar. Ja. Ik heb bijna 23 jaar bij Verkade gewerkt. Ja, dat kwam eigenlijk... Ik was getrouwd met een ZZP'er. De ZZP'ers waren er toen ook al. De zelfstandige zonder personeel. Zonder personeel. ja. En dat ging niet al te best... En toen hoorde ik van een vriendin van me die was bij Verkade gaan werken. En toen dacht ik van, nou, laat ik dat ook eens gaan doen. Wat heeft u allemaal gedaan in die fabriek? Aan de lopende band of weegster of inpakken van, van kleine blikken. En ik heb, ik heb werkelijk alles gedaan. Dat was zo afwisselend allemaal. Dus ik stond niet echt de hele dag aan de lopende band. Hoewel ik dat ook heel lang gedaan heb. En ja. met heel veel plezier. De hele dag die Maria's inpakken en zo. Daar word je toch gek van? Nee, nee dat valt vreselijk mee. Als je... Ja... Je moet er ook niet te veel bij nadenken. De gezelligheid maakte je onder elkaar. En er gebeurden echt hele gekke dingen af en toe... dat je zo moest lachen dat je echt niet meer in staat was om de biscuit op te pakken. Op vrijdag zijn ze een tikkeltje stout. Want dan bakken ze lekker gekruid en zout. En je herkent ze aan het blauwe jasje. Maar ik heb meer te maken gehad met Spaanse dames... Surinaamse dames, Turkse dames, noem maar op alle... alle landstreken van Europa kwamen ze vandaan, in buiten Europa. En u heeft ook in de OR gezeten, Ik... de ondernemersraad. Ja. Was het een sociaal bedrijf? Ontzettend, ja. Misschien wel een beetje te sociaal op sommige. Want dan dacht je wel eens, ontslagen werd eigenlijk niemand... He, als, er, als er iemand er al echt niet meer mee kon of zo... dan werd er wel iets gezocht, uh, een makkelijk baantje. Er waren wel wat kneusjes, hoor. Uh, vooral in de blikwasserij. We zijn bezig met een nieuw koekje. Of eigenlijk is het een oud recept in een nieuw jasje. En daarom hebben wij wat meisjes uitgenodigd... die nog weten Schokala. hoe je ze bakt. Beetje. Bent u er uh, vandaag bij, bij het feest? Ik ben er vandaag bij, bij het feest, ja. Ja, wat gaat u doen? Dat weet ik niet. Ik moet nog een draaiboek krijgen. Zijn er nog veel meisjes van Verkade? Ja, er zijn er nog wel. Maar uh, zijn dat zijn meestal buitenlandse. hoop zijn er ook al overleden. Ze maakt de chocolade van elke leuke man. Meer over het 125-jarig jubileum van Verkade vindt u op nos.nl. Um, met alle uh, maar binnenladen erop is niet meer zo prominent aanwezig. Dus u moet het even intypen. Verkade in de zoekfunctie. Het NLs Radio 1 Journal Sport. Il Theo Bos gaat komende zaterdag niet van start in de ronde van Italië. De sprinter heeft te veel last van een luchtweginfectie. Bos wordt vervangen door een Australiër, Graham Brown. Tenniser Timo de Bakker heeft de tweede ronde van het Masters-toernooi van Madrid gehaald. Hij versloeg de Spanjaard Juan Carlos Ferreiro. Een jaar geleden wist de Bakker ook te stunten al tegen Ferreiro. Toen deed hij dat in Barcelona.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 Bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam... oktober vorig jaar kwam ze voor het laatst in actie. Harmes kijkt terug op een mooie carrière... al was het niet altijd even makkelijk. Ja, klopt. Ik ben wel vaak uh, dalletjes gehad... en ben er toch wel elke keer teruggekomen. En uh, ja, ik, ik heb het in principe heel lang volgehouden... natuurlijk voor een, voor een turnster, want ik ben al 25 nu...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 Ja, vanavond is het natuurlijk het laatste deel van het Spaanse vierluik, Barcelona-Real Madrid. Dan ontmoeten de twee aardsrivalen elkaar in Barcelona, in de halve finale van de Champions League. Uh, Barcelona verdedigt in eigen stadion een 2-0 voorsprong. Philip Cocu speelde jarenlang voor Barcelona. Hij had bij de club te maken met de huidige Realcoach, José Mourinho. Hij heeft ondanks zijn Barcelona hart veel respect voor de in opspraak geraakte trainer. Hij, hij, ik heb hem meegemaakt als assistent, dus dat is wel anders dan als, uh, als hoofdtrainer. Maar wat ik hoor van zijn manier van werken is dat hij dat als geen ander een spelersgroep voor zich kan winnen. Uh, als, je, als je met spelers gaat praten die met hem werken, die lopen allemaal met hem weg. En, en als je met, met dat soort toploegen te, te maken krijgt, heb je natuurlijk met heel veel verdetters te maken. En, en dat is op zich al uh, lastig om daar. Uh, Eén team van te maken en dat iedereen hetzelfde nastreeft. Ik denk dat als je terug gaat kijken bij de teams waar hij gewerkt heeft, dat hij het eigenlijk allemaal voor elkaar heeft gekregen. Zowel in Engeland als in Portugal als in Italië. En, en ik denk nu ook dat hij uh, goed aan de weg temmert bij Real Madrid. En iedere trainer heeft zijn eigen identiteit. Ik denk dat het ook het interessante aan het voetbal is. Dat kunst je ze alleen om resultaten te halen met de manier waarop jij werkt. Het zal voor Real Madrid erg moeilijk worden om de finale van de Champions League nog te halen. Dat weet ook Filip Cocu. Ik denk dat ze voor een hele zware taak staan. Om, uh, ook gezien het resultaat wat ze, wat ze in de competitie in Barcelona 5-0. Het geloof bij de groep is dat er nog. Dus ik, ik, uh, ik zou niet graag in zijn schoenen staan op dit moment. Maar aan de andere kant heeft hij wel in zijn spelerschool natuurlijk wel kwaliteiten... Om, om, om een keer een goed resultaat te halen. Want het zijn natuurlijk stuk voor stuk allemaal voetballers van wereldniveau. En, ja, soms een beetje vorm van de dag, misschien het geluk dat een geluk, je vroege goal maakt. Ja. Nou, hoe hij dat gaat doen, dat zullen we zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij wel weer een, uh, met iets zal komen. Dat is wel typerend voor hem. Dat maakt het ook wel zo aardig, moet ik zeggen. Ja, het kan dus toch best wel een interessante wedstrijd worden. Vanavond kwart voor negen in stadion Nou Camp Barcelona tegen Real Madrid. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Het Witte Huis weet nog niet... of het foto's van het lijk van Bin Laden publiceert. Belangrijke Amerikaanse politici willen dat... omdat dan vaststaat dat Bin Laden echt dood is. De Amerikaanse regering beslist er waarschijnlijk later vandaag over. Er is ook ophef over de rol van Pakistan bij de zoektocht naar de Al-Qaeda-leider. Volgens het prominente senaatslid Lieberman moet de regering van Pakistan bewijzen dat het land echt niet wist waar Bin Laden zat. Bij een aanval op een online gamingnetwerk van Sony hebben hackers de bankgegevens van Nederlanders buitgemaakt. De criminelen stalen de gegevens van bijna 25 miljoen gamers. En daarnaast kregen ze een database in handen met bankgegevens van gamers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Spanje. En onder veel belangstelling is een zoon van Gaddafi begraven. Zo'n 2.000 aanhangers van de libische leider waren erbij aanwezig. Gaddafi zelf was er niet. En die zoon kwam zaterdag om bij een luchtaanval van de NAVO. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het blijft droog en zonnig lenteweer, maar vandaag en morgen is het wel aan de frisse kant. Momenteel vriest het in het noordoosten zelfs licht. Ja, anders liggen de temperaturen tussen 1 en 6 graden. Ja, en overdag loopt de temperatuur dan op tot 11 graden op de wadden. In het zuiden is het met 15 graden iets zachter... maar nog steeds vrij fris voor de tijd van het jaar. Wel is er veel zon, alleen in het noordoosten afgewisseld door wat stapelwolken. En daarbij staat een meest matige noordoosten tot noordenwind. En ja, vanavond en vannacht koelt het dan weer sterk af... kan het aan de grond op veel plaatsen weer licht vriezen. Morgen, woensdag, dan zien we zonnige perioden... Maar vooral in het noordoosten ook veel bewolking en lokaal zelfs een enkele bui. Het wordt opnieuw 11 tot 15 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig, met geleidelijk aan weer hogere temperaturen. ANWB verkeersinformatie. Er staan korte files op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouder-Rijndijk 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Afwit-Weidewormer 2. En op de A15 rotterdam Europoort bij Spijkenissen 2 kilometer.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 Morgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wat wist Pakistan van de verblijfplaats van Bin Laden? De terroristenleider werd gevonden in de buurt... van de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Volgens een veiligheidsadviseur van het Witte Huis... is het ondenkbaar dat Bin Laden daar een schuilplaats kon hebben... zonder medeweten of medewerking zelfs van Pakistan. Onze correspondent Wilma van der Maarten is in Lahore in Pakistan. Wilma, wat verwacht jij? Wat, wat zullen de Pakistanse autoriteiten zeggen? Wat wisten de inlichtingendiensten bijvoorbeeld over die verblijfplaats van Bin Laden? Nou, dat zijn ook de vragen vandaag die, uh, die hier worden gesteld. Want hoe kon het dat de geheime dienst er niet van de op de hoogte was? Het was het huis dat tegenover een militaire academie stond...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 Gisteren veel gehoord. De dood van Osama Bin Laden betekent zeker niet het einde van zijn terreurorganisatie. En ook niet tegen de, over, uh, het einde van de strijd tegen de terreur. Vijf vragen over de terreurorganisatie Al-Qaeda. Hoe ziet de toekomst van Al-Qaeda eruit zonder Bin Laden? Al-Qaeda zal gewoon blijven voortbestaan. Bin Laden had de afgelopen jaren niet meer dan een symbolische functie. En met samenwerkingsverbanden, met onder andere terreurgroepen als Jema Islamiyah in Indonesië... de Lashkar-e-Taiba in Pakistan en Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb... is de vrees voor vergeldingsacties dan ook groot. Wie wordt de opvolger van Osama Bin Laden? De nummer twee van Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri. Deze Egyptenaar wordt beschouwd als een opvolger. Al-Zawahri roept moslims op alle ongelovigen uit de moslimlanden te verdrijven... Amerika houdt hem mede verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september... en heeft een beloning van 25 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Hoe groot is Al-Qaeda? Het is bijna onmogelijk om die vraag te beantwoorden... omdat de organisatie vertakkingen heeft over de hele wereld. En dan gaat het vaak om fundamentalistische moslimorganisaties die hen steunen. Schattingen over het aantal leden lopen van enkele honderden tot duizenden leden. Er is geen hoofdkwartier... Of blijven de meeste leden, volgens een Amerikaans terrorisme rapport uit 2008, in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan? Waar zitten ze nog meer? Ook in de VS en Europa is Al-Qaeda aanwezig. Soms gaat het om eenlingen, zoals bijvoorbeeld de man die vorig jaar op Times Square in New York een aanslag probeerde te plegen. Of om slapende cellen die jarenlang acties voorbereiden en het juiste moment afwachten. Ook in het noorden van Afrika is de terreurorganisatie actief. Zo is de aanslag van vorige week in Marokko bijvoorbeeld opgeëist door Al-Qaeda. Wat wil Al-Qaeda ook alweer? Een islamitisch wereldrijk stichten en elke westerse invloed uitbannen. Moslimfundamentalistische regimes moeten aan de macht komen en onder meer de sharia invoeren. Al-Qaeda ziet het Westen en dan met name Amerika en Israël als grootste vijanden. Vijanden die het streven naar een islamitisch wereldrijk dwarsbomen. In een fatwa roept het terreurnetwerk in 1998 op tot een heilige oorlog tegen Amerika en Israël. Een minuten over half zeven, we gaan gauw door naar Mark Robin Visser. Want wat gaat er om in het hoofd van een pyromaan? Dat is een vraag, zo leerden wij vanochtend, die Mark Robin al een tijd bezighoudt. En zeker nu er opnieuw branden zijn uh, in de duinen van School en Bergen. Mark Robin, ben je al wat wijzer geworden inmiddels? Nou, ik ben nu met uh, Ernst Ameling een beetje aan het lopen hier door ja, het begin van de duinen. Want we mogen niet verder het, uh, het gebied in. En meneer Ameling, ja, die heeft ervoor doorgeleerd, mag u wel zo zeggen, hè? Nou ja, dat hoort wel, ja. ja. <laughs> Vertelt u eens eventjes. Wat moet ik vertellen? Nou, hoe, hoe u daarover doorgeleerd heeft. Hoe word je expert of kenner van pyromanen nou, en het, alles wat daarachter zit? Het, het valt binnen de forensische psychiatrie, psychologie, in mijn uh, geval dan. En uh, dat zijn alle soorten van mensen die delicten plegen. Dat zijn zedendelinquenten, dat zijn mensen die, uh, met levensdelicten. En dat zijn ook brandstichters. Ja, ja. ja. Wij lopen hier nu door dit gebied. De brandweer heeft hier vlakbij, misschien horen we het in de verte, een enorme pomp neergezet. Hele dikke slangen, het wordt de militairen ook bewaakt. Het terrein, vindt u het nou interessant om hier uh, te zijn? Uh, ik ben erg benieuwd. Ja. Uh, op het plaatsdelict, zullen we maar zeggen, voorlopig. Want we nemen aan dat het uh, aangestoken is steeds. Hè. Dat is in ieder geval wel de berichten. En uh, zo kan ik mij herinneren dat ik in het, uh, in het grijze verleden... dat was de Edus uh, brandstichter... En uh, uh, daar ben ik ook op het plaatsdelict geweest. Dat, was, dat is heel indrukwekkend. Ja? Ja. Vertel eens, wat, wat was er zo indrukwekkend aan? Nou, uh, die had in een woonwijk... waar uh, de, de huizen in een carré stonden rond een, een terrein... en waar een bandenopslag was... had hij onder andere die banden in de brand gestoken. En je zag de gevolgen daarvan en het gevaar wat dat had opgeleverd. Voor, uh, voor die huizen, ja. uiteindelijk. En uh, uh, toen moest ik over de resten van die banden heen klimmen. En dat was dan op de tv, dus je zag het later ook allemaal nog eens terug. Maar het was heel indrukwekkend. Ja. Ja. Ja. Mag ik u een hele moeilijke vraag stellen? Ja, gaat uw gang. Ik als zal kijken of ik, daar, zijn als ik daar, <laughs> of ik een antwoord kan geven. Zal ik het doen? Waarom doen mensen dit? Waarom doen mensen... Wa ja... ja. Brandstichten kun je doen omdat je geld wil verdienen. Je steekt een huis in de brand en int de verzekeringsgelden. Je kunt het doen omdat je iemand dood wilt hebben. Ja, zoals het bij mij overkomen. Uh, ja, zoals u is overkomen. Dat zijn geen pyromaanen, dat zijn brandstichters. Aha. En een, uh, een pyromaan uh, sticht wel brand. Maar een brandstichter is nog geen pyromaan. Dat is maar een kleine subgroep. Het verschil daartussen is dat een brandstichter. Uh, als je het om geld doet, doet het dus om een extern motief... wat buiten hem ligt, geldelijk gewin, zullen we maar even zeggen... of iemand dood willen hebben. En een pyromaan doet het vanuit een intern motief. En die gaat het om de brand zelf. Die, gaat het dus, uh, die doet het om, uh, omdat hij uh, zo'n woede kwijt wil... omdat hij aandacht wil, omdat hij niet gezien wordt... en nu ineens belangrijk wordt. Hij wordt belangrijk een klein beetje belangrijk, misschien wel hier in Schorl. Hij is wereldberoemd in Schorl. Ja. Daar moeten we toch nog eens even over verder praten. Het feit alleen al dat wij hierover praten... kan je ook nog weer van alles over zeggen, toch? Maar dat ja. moeten we misschien in een latere bijdrage even nou, doen. Nou, kijk, hij, um, uh, als het er één is, ja. uh, wat ik zo langzamerhand... Die luistert hij wel. Pre Precies. Zoals ik, hij. Het is een hij. Oh nou dat weten we al. Ja. Wij, wij gaan dus dat hier is nog even nog wel 50%. Ver... Wij scharrelen hier nog even verder en we komen vast nog tot meer antwoorden in de loop van de ochtend. Ik hoop het. Okay. Tot later. Aangeboden 1500 knaagdieren. Niet allemaal tegelijk natuurlijk. Maar stuk voor stuk zijn ze wel allemaal dringend op zoek naar een nieuw baasje. Hoort u zo meer over eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB Jolanda van der Velde. Bij 28 kilometer file valt wel mee. Het is duidelijk het effect van de meivakantie ook op deze dinsdag. Uh, ook de laagstaande zon lijkt weer wat hinder op te leveren... voor over het verkeer richting het oosten... Onder meer merkbaar op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug nu 4 kilometer. Bij Nieuwebrug is de linker rijstrook dicht. Verder is het wat langzaam rijden op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Uh, ja, tussen acht en half negen, ik denk dat we uitkomen op 125 kilometer. Ja, nou, dat valt dus wel mee. Ja. Het is ook nooit goed hè. Als <laughs> het niet regent, is de zon weer. Zoiets. Goed, in ieder geval valt het mee als iedereen nou ook op blijft letten... en de zonnebril opzet. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Roemenië en Bulgarije mogen dit jaar al in de vrije Schengenzone en dus mogen Roemenen en Bulgaren zich vrij bewegen in de Schengenlanden.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 De NCD maakte deze bijdrage vanuit Brussel. Dat debat trouwens over de Schengenzone eh, woedt deze week voorlopig nog wel even door hoor, in het Europese parlement. Om de toestroom van migranten uit Noord-Afrika beter te beheersen, willen Italië en Frankrijk namelijk tijdelijke herinvoering van grenscontroles. De Europese Commissie komt eh, morgen met voorstellen. Bijna tien voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In München nadert het proces tegen John Demjanjuk zijn einde. Na anderhalf jaar aan rechtszittingen, soms met maanden vertraging, is vandaag dan het woord aan de advocaten van Demjanjuk. Hij er wordt ervan beschuldigd van medeplichtigheid en de moord op bijna 30.000 Joden in het vernietigingskamp Sobibor. Ruim twintig Nederlanders treden op als mede-aanklager. De advocaten willen vrijspraak vragen voor Demjanjuk.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 De advocaat van John Demjan Nieuwk in een bijdrage van correspondent Wouter Meijer. Het oordeel van de rechtbank in München wordt volgende week verwacht. We gaan het over knaagdieren hebben zoals beloofd. Nog een paar honderd hamsters, ratten, muizen, gerbils zoeken een nieuw baasje. En ze zijn te vinden bij de papegaaienopvang in Veldhoven. Nou, dat is logisch. Uh, ze kunnen daar niet blijven. Tony van Meegen, directeur van de papegaaienopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt mij ook logisch, ja, want een papegaaienopvang is geen knaagdierenopvang, denk ik dan maar. Nou, dat wel. Wij oh. vangen op voor de overheid uh, calamiteiten. En dit was een calamiteit en die hebben wij tijdelijk op kunnen vangen. Maar dat is niet de bedoeling dat ze permanent bij ons blijven. Nee, precies. Ze kunnen dus niet blijven, maar ze hebben wel een tijdelijk verblijf bij u. Hoe zijn ze zo bij u terechtgekomen? Ja, ik zeg over oh, vier in beslagname. En dan word je gebeld. En dan vraagt de overheid om uh, assistentie te verlenen. Maar meneer van Megen, wie heeft er zoveel knaagdieren in huis? Nee, nee, nee. Ik, heb, ik hou zelf geen knaagdieren in de woning. Nee, u niet. Maar wie heeft ze wel zoveel in huis? Want 1500, dat is nogal wat. Uh, dat, dat zijn mensen die ze fokken voor uh, voedseldieren. Voor uh, slangen eten te geven en, uh -huh. en hoopvolgens eten te geven. Maar meneer Megen zijn ze bij één iemand gevonden? Of bij meerdere ja, mensen tegelijk? Op één adres. Oh, jeetje. Hm. En dat ja, zat, zat, op, zat, zat op, allemaal op, in één allemaal. huis? Allemaal, nee. In een, in een grote loods. Oké. Okay. Ja, dat was op zich treurig zat natuurlijk. Ja. En, en ze waren dus uh, gefokt of daar neergezet als slangenvoer? Nee, die hadden daar in bakjes en dat was de bedoeling dat ze jongen produceerden om uh, ja, de voedselindustrie te bedienen. Ja. En u wilt ze daar niet weer uh, naar terugbrengen? Dus u zoekt nu uh, persoonlijke baasjes? Ja, wij zoeken daar allemaal uh, baasjes die uh, gewoon goed willen zijn voor een paar van die beestjes. En, uh, nou Tot nu toe loopt het ook als een trein. We hebben nog ongeveer een 200, 240... En wij hopen die vandaag allemaal onder te kunnen brengen. Nou, dat gaat inderdaad goed. Dan bent u er al een hoop kwijt. Ja. Ja, dat ja, klopt uh, echt goed. Stel, stel dat u niet alle dieren. Uh, dat u voor niet alle dieren opvang vindt. Wat gebeurt er dan met ze? Dan stel ik het nog een dag uit. En dan probeer ik het nog een dag langer. Oké, okay, dus u gaat wel even door nog. Ik ga door tot ik ze allemaal ondergebracht heb. Ja, komt er iemand zich bij u melden? Controleert u dan ook even of diegene geen slangen in huis heeft? Nee, dat doe ik niet. En dat is een, een gestelde vraag. Ik snap het ook wel, maar ik ga ervan uit als mensen van heinde en verder komen, echt ver, voor één of twee van die beesten. dat het niet de bedoeling is om slangen te voeren. Nee. En ze mogen ze zo meenemen? Ja, om niet. Om niet, dus voor niks. Nou, dan hoop ik dat zich nog veel mensen bij u melden voor de laatste ja, hoop 200. hoop ik ook. Tony van Megen, directeur van de papagaaienopvang in Veldhoven. Dank u wel. Oké. Okay. Goedemorgen, het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Uiteraard in alle kranten aandacht voor de dood van Osama Bin Laden. Foto's van juichende Amerikanen, koppen als de Amerikanen zijn eindelijk bevrijd. Uh, dood Bin Laden, eikpunt, sieren de voorpagina's van uh, het Financiële Dagblad... onder andere en Nederlands Dagblad. Uh, ja, de kop van de voorpagina van de Telegraaf is weer het grootst. Verlost van de duivel. Volkskrant omschrijft de militaire operatie als volgt. De kop van de slang is afgehakt. Na de ongekende vernedering van 9-11 en de moeilijke oorlogen in Irak en Afghanistan... geeft dit de Amerikanen hun zelfvertrouwen terug. Maar op het wereldtoneel laat Obama's winst zich maar moeilijker verzilveren. Al dus de Volkskrant. De pers is kritisch. Een zeemans Daar heeft de krant zo zijn vraagtekens bij. Eh, want vrij van speculatie was de dood van Osama Bin Laden niet. De krant schrijft dan ook dat het bericht over de dood van Osama... nauwelijks de wereld was ingestuurd of de eerste complotdenkers er ook al ondergaat. Volgens de een lag het lichaam van Al-Qaeda leiden al jaren... In in een vriescel te wachten. Een ander beweert dat het te toevallig is... dat Hitler op de dag af precies 66 jaar geleden overleed. Bovendien is het Zeemansgraf een acceptabel excuus... om niet met een lichaam aan te hoeven komen. Kijk, ze hebben ook nog leuk gefotoshopt. Zoals ze dat graag doen bij de pers op de voorpagina... hebben ze in het water met daarboven een helikopter... het hoofddeksel, waarschijnlijk het hoofddeksel van Osama bin Miladin, eh, geshopt. Nou. Artikel Ook ander nieuws in de kranten. In het Algemeen Dagblad schrijft over de crematie van Tristan van der Vlis... de schutter uit Alphen die zes mensen neerschoot... zeventien mensen verwonden en daarna zelfmoord pleegde. Zijn vader vertelt over de ziekte die Tristan had. Schizofrenie. En dat maakte van Tristan een ander mens vader van de Vlis vertelt ook over de gevoelens van zijn vrouw, Marieke. Ze heeft het gevoel dat ze bij zijn geboorte de dood heeft doorgegeven in plaats van leven. Vader van Tristan probeert zijn zoon liefdevol te herinneren, maar er was ook ruimte voor de slachtoffers en hun nabestaanden, al dus het AD. Er wordt minder gegokt in ons land, dat zegt het Financiële Dagblad. Gokmonopolist Holland Casino ziet de markt slinken en dat leverde een verlies op van 9,9 miljoen euro. Het is trouwens voor het eerst dat het casino in de rode cijfers zit. Bestuur van Holland Casino wijdt de de tegenvallende resultaten aan het teruglopende casinobezoek. En dat komt dan weer door het bizarre winterweer. Het WK-voetbal en het rookverbod. Volgens de FD zou ook de concurrentie van online gokken mee kunnen spelen. En de stadswacht krijgt eindelijk het respect dat ze verdienen. Dat ze nu mogen bekeuren, scheelt al een hoop, zo schrijft de NRC Next. Het aantal stadswachten met opsporingsbevoegdheden explosief gestegen. En de twee stadswachten die worden geïnterviewd in de krant hebben het. Heel erg naar hun zin, geen geweld eh, en je inzetten voor de stad. Ze hebben bijna geen zagrijnige reacties ontvangen en worden gemist als ze er niet zijn. Ze controleren zelf in hun vrije tijd nog of de auto's wel correct geparkeerd staan. Nou, dat gaat dan wel weer een beetje ver. De twee zeggen het in ieder geval in NRC Next. Het is de day after in de Verenigde Staten, het laatste nieuws... want president Obama heeft er natuurlijk ook alweer wat over gezegd over Bin Laden. Krijgt u straks van Ron Linker na zeven uur in het Radio 1-journaal. En dan praten we ook door over de identificatie van Osama Bin Laden. Het is gebeurd via een DNA-test, maar het is wel heel snel gebeurd. Het kan wel, zeggen deskundigen, maar dan moet je het ook wel goed doen... zo dadelijk. een deskundige die uitlegt hoe dat in zijn werk gaat. En we hebben uiteraard ook weer, want het is dinsdag, het blog van onze blogger Hussein... We we kijken al uh, maanden naar uh, de periode van na de revolutie in Egypte. En zijn praat ons daarover bij, elke dinsdag. En we hebben het over Saab, want Saab uh, ligt nog steeds stil, de autobouwer in Zweden. Maar Victor Muller, de eigenaar van uh, Spijker, dat dus weer de eigenaar is van Saab... komt vandaag wel met mededelingen. Dat doet hij vanuit China. Daar schijnt hij voldoende geld te hebben gevonden om voorlopig door te gaan. We praten daarover, over de toekomst van Saab en Muller... met autojournalist Oude Wierink. Dat doen we ook na zeven uur in het nos Radio Angel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 Dit is Radio 1.